Michel Koenen met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door ijzel. Die wordt veroorzaakt door buien die van zee het land overtrekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom vanavond en aan het begin van de nacht code oranje van kracht. Ook in Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen kan het volgens het KNMI glad worden. Op de klimaattop in Dubai is er brede steun om voor 2030 drie keer zoveel duurzame energie op te wekken met zon- en windenergie. Onder meer de EU, Amerika en Gasland Verenigde Arabische Emiraten steunen het voorstel. India en China twijfelen nog. En verder werd bekend dat vijftig grote olie- en gasbedrijven hun methaanuitstoot willen gaan aanpakken. Die moet in 2030 tot bijna nul zijn teruggebracht. En methaan is na CO2 de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Na het zuiden van Duitsland veroorzaakt hevige sneeuwval... nu ook problemen in delen van Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen voor lawines... vooral in de Alpen in het westen, ook rijden er minder treinen... In Tsjechië is in de regio Zuid-Bohemen de noodtoestand afgekondigd... vanwege de problemen door de sneeuwval. Er zijn grote problemen op de weg en op het spoor. Op sommige plaatsen is 75 centimeter sneeuw gevallen. En over een uur wordt er geloot voor het EK voetbal... volgend jaar zomer in Duitsland. Het Nederlandse elftal zit in pot 3 bij de loting in Hamburg. Nou, het internationaal Wesley Snijder verricht straks die loting. Er komen zes pools uiteindelijk van vier ploegen... De EK begint op 14 juni en duurt precies een maand. De finale is op 14 juli in Berlijn. Het weer nog. Vanaf zee komen er dus wat buien het land binnen. Daar kan sneeuw bij zitten. Van Noord voor Noord en Zuid-Holland is dus code oranje afgegeven voor gladheid. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans op nevel of mist. Morgen ook sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Mijn ome Jan ging vroeger met een helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want Oom Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei weleens, waar is die helikopter dan, Oom Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje, waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak, tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. <lacht>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 Vind je weg met een ander. Laat me gaan, laat me los. En kijk niet meer achterom. En ik weet het. Ik ben voor jou de man. Van je leven. En ik meen het. Als het echt dat ik van je haal. Maar vergeet me. we je dronkeren samen. Geluk en verdriet, verkies ik de ramen. Zonder dat jij het ziet. Neem maar die keuze, nu jij dit maar weet. Want die verschaat het hand is licht. Ja, we gaan. Dan vind je weg met het ander. Wanneer je bij me bent, dan is het net of ik zweet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 I'm yeah.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 mi I'm not alone. Let him my heart behave. I'm not alone.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 Met je lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan. Nee, zaterdag nog de veelen is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan. you never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 Kijk daar eens heen Als ik er straks niet meer ben Denk dan aan dit moment Dan ben je nooit alleen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 Ik wil dansen.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 Leeg. Maar als je best al gaan is het gedaan, zo kan het niet meer verder gaan. Ga weg dan, ga dan heen Ga weg dan, ga dan heen Ik zeg ga weg dan, ga dan heen Als ik je even niet hoor, als ik je even niet zie, sluit.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 Zomaar ongedaan. Ik was mezelf tijd geraakt. Als uit de nacht met wie dan schaam ik nu Wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt. Allo, oh Julia, je hoort bij mij. Allo, oh Julia, laat niet voorbij. Alles is mijn schuld, het is mijn schuld. En je houdt, jullie, je hoort bij mij, bij mij Is dit echt de tijden van de lijn? Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijk en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben bereid.